Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Veel wereldleiders hebben de aanslagen op kerken in Nigeria van gisteren veroordeeld. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon sprak zijn medeleven uit aan de familie van de slachtoffers en aan het Nigeriaanse volk. En hij eiste opnieuw dat er een einde komt aan het religieuze geweld in Nigeria. Bij bomaanslagen op katholieke kerken vielen gisteren zeker 35 doden. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de islamitische beweging Boko Haram... die de regering van Nigeria omver wil helpen en de sharia wil invoeren. In Irak is het vluchtelingenkamp Ashraf voor Iraanse dissidenten beschoten met twee mortieren. In het kamp zitten zo'n 3400 Iraniërs die vroeger werden gesteund door Saddam Hussein tijdens de oorlog tussen Irak en Iran. De huidige Iraakse regering wil het kamp sluiten, maar niemand weet waar de Iraanse dissidenten naartoe moeten. Voorlopig blijft het kamp nog bestaan. Voorwaarde is wel dat de VN enkele honderden vluchtelingen overplaatst naar andere landen. De overgangsregering in Libië wil duizenden rebellen recruteren... die hebben meegevochten tegen oud-dictator Gaddafi. Alle voormalige rebellen worden opgeroepen zich te melden. Er is een tekort aan mensen in het leger en bij de Libische overheid. Zo worden er mensen gezocht voor functies... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere overheidsinstanties.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 The lights are falling, knee deep on the ground. The church bells are calling, everybody's in town. All the people getting ready for the good time to roll. There's a feeling of Christmas stirring deep in the soul. Story of Christmas and the story of love. Er kunnen geen klokken genoeg klinken. Thinking about you, Paul Carrack. Cairo's kerstnacht van het goede leven. Met Axel van der Ende. Ja, misschien ben je al wakker. Of nog wakker. Nog aan het bijkomen van de eerste kerstdag. Of klussend aan het kerstdiner, wat je misschien van A tot Z verzorgt. Of uh, misschien mag je een flonkerend onderdeel vormgeven. Het feestelijke toetje bijvoorbeeld, waarvoor het eindeloos kloppen, mixen, coulisseren en garneren is waar mango-room-mascarpone aan te pas komt... of frambozenkoolie of witte chocolademousse... en, als u het doen wil, een echte chocoladefontein. We werken vast een beetje toe naar een nieuwe dag vol kerstvertier... en uh, met wenselijke weersomstandigheden. Die hebben we helaas niet uh, in de hand. Maar Dennis van der Geest en Etsilia Romley... die dwingen het gewoon af. Let it snow. Liedjes gaan we vanzelf aan met Let It Snow door Dennis van der Geest. Hij is de dj en Atsilia Rombly zong uit het programma Karo Kerststerren. Ter gelegenheid van de 25e sterfdag van de verjaardag van, van Cornelis Vreeswijk... brengen de Andersons een speciale voorstelling rondom zijn liedjes volgend jaar. Dat doen ze samen met Jeroen Zijlstra en Bent. De Andersons zijn Roel Duluit, Anna Eugren en pianist Jarno van S. Uh, zij hebben een vertaling gemaakt van een nummer van Cornelis Vreeswijk... wat nog niet eerder in het Nederlands was omgezet. Daar gaan we naar luisteren. Dit is Zweedse kerst. De directeur die houdt een speech en zegt Oh zo royaal. Wees welkom, ik ben genereus. Het is kerst en ik betaal. Dus eet, drink, heb plezier. Er is wodka, rum en bier. Konjak voor palie, voor ma, zo verdwijnt ieders remming. Kom, doe de kerstverlichting aan, dat verhoogt de stemming. Ho, ho, ho, vuurwerk, uw vu gij, en de kerstman is steun en blij. De kinderen dansen in het rond, en zingen goed op toon. O, denna oh o, wat bent u wonderschoon. En de kerstman, die land mee, hoort snel wat rug nog in zijn thee. Hij heeft veel te veel gedronken, ze schakelt met de directeur, wiens omzet is geschlonken. In haar borsten vindt hij troost, zij giechelt en ze bloot. De kerstman is zijn baard weer kwijt en neemt nog maar een slok. De kinderen liggen in een dunk, maar kleine Lars, die is in shock. Hij huilt zoals enkel hij dat kan, hij geloofde nog in die man. De handen van de directeur gaan steeds meer naar beneden. De engel zegt heb toch geduld, je mag me straks ontkleden. Ik moet toch eerst die vleugels kwijt, voordat je met me vrijt." Nog één laatste borrel in de stad en dan is het feest compleet. De kerstvrede is neergedaald, zoals dat zo mooi heet. Het feest is goed verlopen. Want de kerstman is bezopen Volgend kerstfeest neemt hij hopelijk wel cadeautjes mee Dat zeggen alle kinderen Maar ze hebben geen idee Dit jaar zong hij zijn laatste noot De kerstman is hartstikke dood De vertaling van Jules uh, Tomten-er-Faktisk-deut van Cornelis Vreeswijk. De Andersons uh, die hebben er een uh, Nederlandse tekst op gemaakt, van gemaakt. Zweedse kerst uh, is dat. Op uh, deandersons.nl vind je ook een filmpje bij dit nummer. Ja, We hadden het nog over Dr. Teeth en The Electric Mayhem. De band uit de Muppet Show. Dat dat toch wel heel erg lekker is om daarin te zitten. Maar uh, deze jongens, dat is ook wel heel prettig. De E-Street Band samen met Bruce Springsteen. Santa Claus is coming to town. It's all cold down on the beach, and the wind's whipping down the boardwalk. <laughs> hey man, hey you guys know what time of year it is? What time, What? Huh? What? What? Oh, Christmas time! You guys all, you guys all been good and practicing real hard, yeah. Clients, you've been you've been rehearsing real hard now. So Santa bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good, but what? Oh, that's not many, not many. You guys are in trouble out here? And <laughs> yeah, you better watch out. You better not cry. You Met een glansrol voor de dit jaar overleden saxofonist Clarence Clemens van de E-Street Band... Uh, ja, hij komt natuurlijk naar Pinkpop het komend jaar, Bruce Springsteen... en we zijn benieuwd wie hij dan meeneemt om te blazen op de saxofoon. In elk geval was hier Clarence nog voluit op te horen. in Santa Claus is coming to town. Cabaretier en columniste Katinka Polderman maakten vorig jaar een kerstcd samen met Hubert Wilschut en Bo Brokken onder de noemer Trio Korsakov. Er staan een aantal hitbewerkingen op en ook dit kerstduet. Ik schuif mijn pizza in de magnetron Ik hang mijn kerstkaart nog eens recht Ik vind, qua sfeer heb ik het leuk gedaan Die plastic kerstboom lijkt best echt Al is hij wel een heel klein beetje kaal Want alle ballen nam jij mee Graag die proppen zilverfolie doen een hoop En dan nog, het gaat om het idee Ik denk, is het echt een jaar geleden Als ik blader in ons fotoboek Ik zit er naast jouw zielsgeluk Met mijn hand, fijn warm in jouw hand ik haal mijn pizza uit de magnetron ik had meer trek in kalfsragoet Maar ja, er was dit jaar geen kerstpakket Dat geld, dat ging naar Ghana toe Dat konijn dat ik had vet gemest Met groenten, gras en stukjes brood dat konijn met spek en abrikozen ging vorig weekend zelf al dood. Als ik blader in ons fotoboek, denk ik: is het echt een jaar geleden? Ik heb op zich een best wel aardig wijntje en de Jos die bent is op tv. En ik denk. Zal ik hem even bellen en toetsen zomaar jouw nummer in? Hallo, wie is daar? Hallo? Uh, hoi, met mij ik dacht, heb je misschien zin? En nu vieren wij weer samen kerstfeest en ik maak gluwijn achter jou voor huis. Nu zitten wij weer samen bij het haardvuur Met mijn hand, fijn warm in jouw hand Nu vieren wij weer samen kerstfeest Net als op de foto's in het boek Ik hang mijn ballen in jouw boom Straks gaan we bij mijn ouders op bezoek Straks gaan we bij mijn ouders op bezoek. Straks gaan we bij mijn ouders op bezoek. Straks gaan we bij mijn ouders op bezoek. Straks gaan we bij mijn ouders, op, bij mijn ouders op, op bezoek. Bij mijn ouders op bezoek. We zijn vorig jaar ook al bij jouw ouders geweest. Dat was niet de afspraak, weet je nog? Straks gaan we bij mijn ouders Straks op Straks gaan we bij mijn ouders Straks op bezoek. <zoek zn> Ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Straks gaan we bij onze ouders op bezoek. trio Korzakov en het kerstduet. Uh, we gaan nog één keer terug naar de majesteit. Uh, vanmiddag uh, sprak uh, koningin Beatrix over bewuster leven in de kersttoespraak van 2011. Over de wereld die uh, onze behoeften kan bevredigen, maar niet onze begeerten. Over geld dat niet het enige mag zijn dat geldt. En het ging veel over natuurbehoud, over duurzaamheid en speciaal daarvoor en voor alle bomen die hun shining hours staan te beleven in honderdduizenden huiskamers. Straks Tim Pope en I want to be a maar daarvoor uh, gaan we nog eerst even terug in de tijd... met een stukje uit de kersttoespraak uit 1993. Vandaag vieren we kerstmis. Het feest van Gods licht in de donkerte van het menselijk bestaan. Het kerstverhaal vertelt van de geboorte van Jezus. Met zijn komst krijgt in onze samenleving de liefde een centrale plaats... Dit licht van kerstmis schijnt ook vandaag, in een onzekere tijd. Steeds snellere veranderingen plaatsen ons voor ingrijpende beslissingen... en doen een appel op onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Verandering is ook een uitdaging. Keuze in ons leven en samenleven zijn niet langer vrijblijvend... De wereld wordt geconfronteerd met een dreigende milieucrisis, een ongeremde bevolkingsgroei, toenemend etnisch geweld, een te hoog opgedreven consumptiecultuur, massale werkloosheid en onaanvaardbare tegenstellingen tussen rijk en arm. Daarbij is het vertrouwen dat al die problemen oplosbaar zijn, ernstig ondermijnd. We waren gewend geraakt aan het beeld van een overzichtelijke en beheersbare wereld. Wetenschap en kennis, organisatie en techniek... maakten de mens van schepsel tot schepper. De ideologische tegenstelling tussen Oost en West leek helder. Dictatuur en onderdrukking tegenover democratie en vrijheid... Maar toen, na het einde van de Koude Oorlog, vele nieuwe problemen moesten worden opgelost, kwam de kracht van de Westerse waarden niet tot uitdrukking. We namen aan dat alles nu vanzelf wel goed zou komen, maar kwamen bedrogen uit. Het geloof in de samenhang tussen vrijheid en vooruitgang is verdwenen. Het beeld van de werkelijkheid dat ons dagelijks bereikt... wordt vooral bepaald door verval, chaos en vernietiging. Het gebrek aan perspectief maakt ons moedeloos. De grote culturele veranderingen in de geschiedenis van de mensheid... kwamen langzaam tot stand. Mensen groeiden mee met de ontwikkelingen, maar beheersten die nooit... We zullen moeten aanvaarden dat we geen meester kunnen zijn over de werkelijkheid. We moeten beseffen dat eenduidige en eenvoudige antwoorden op de grote problemen niet te vinden zijn. Dat is geen reden tot leidzaamheid. Wat van ons gevraagd wordt is dat we ons openstellen voor verandering en daarin verantwoordelijkheid aanvaarden. Een ieder op zijn eigen plaats. Zijn we hiertoe niet bereid, dan wordt de wereld onleefbaar. In onze verantwoordelijkheid voor elkaar zijn we ook een schakel in de keten der geslachten. Het kerstverhaal vertelt van de geboorte van Jezus. In leven en leer liet Hij zien in welke waarden en in welk perspectief in deze tijd van voortdurende en ingrijpende verandering steun kunnen vinden bij het overwinnen van angst en onzekerheid. Zijn liefde wijst ons de weg naar de medemens. Een gezegend kerstfeest, dat wens ik u allen. KRO's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. Om half zes ochtends mag je daar gerust voor uitkomen. I want to be a tree, Tim Poop. Ja, we waren eerder in de Nacht van het Goede Leven nog in Australië... waar in de zomer kerst gevierd wordt. En nu reizen we af naar het hoge noorden. Aan de Canadese Westkust zit ten noorden van Vancouver op Salt Spring Island. Correspondent Lo Kams, goedenavond bij jou nog, Lo. Ja, zeker de avond gisteren, ja zeg maar dan voor jullie. <laughs> Hoe is het met het kerstweer in Canada op dit moment? Ja, daar kun je denk ik wel een witte voorstelling bij maken. Hè? Ja. Dat, uh, wij zitten dan letterlijk aan de oceaankant aan de westkant. Daar is het wat gematigder, alhoewel bij ons op de bergen natuurlijk ook sneeuw ligt. Uh, maar de rest, de rest van Canada, als je naar het oosten rijdt, dus zeg maar richting Europa... ...ja, dat is één grote vrieskist. Hier en mm -hmm. daar wat, wat, uh, wat witter en, en kouder dan... Uh, dan bijvoorbeeld Vancouver. Maar uh, over het algemeen is het wit en, uh, en bevoren overal, ja. En hoe is het met de kerstsfeer? Nou ja, net als... De, de, die zie je hier prima. En, ja. en, en overal denk ik wel. Maar omdat Canada zo'n zo jet van het land is... van ja. oost naar west... Ja, wordt dat natuurlijk... Maar alleen al er is sowieso al 4,5 uur tijdsverschil in één land. Ongelooflijk, uh, ja. uh, Met nieuwjaar is het altijd interessant natuurlijk. Maar daar, daar gaat het nu niet over. Dus, dus in het oosten van Canada, waar het veel kouder is... En in het noorden van Canada, ja, daar gebeurt weinig buitenshuis. Mm -hmm. Hier, waar het wat gematigder is, hebben we um, hoe heet dat Christmas caroling. Dus, dus we gaan met, met een aantal vrienden in, in de buurt met, met muziekinstrumenten en zo... gaan we dan uh, ergens in de bossen liedjes zingen. Ja. En dat, dat gaat hier prima met ja. de, de nodige versterkingen. Mm -hmm. uh, maar dat gaat in, het, in het hoge noorden is dat minder. Dus daar gebeurt veel meer binnen. Ik, ik denk, ja, wij wonen hier nu 25 jaar... Maar over het algemeen is het een groot familiegebeuren. En daar zit dan wel, zeker bij de steden, toch wel een fors commercieel sausje overheen. Ja. Want um, ja, er wordt hier behoorlijk wat, wat cadeautjes uitgewisseld onder de kerstboom... Dat is wel natuurlijk leuk. Iedereen, wij ook, of niet iedereen, maar wij halen onze kerstboom gewoon uh, ja, uit de buurt. We gaan, we gaan een uh, wandelingetje maken en uh, dan, dan vinden we ergens in de post de kerstboom. Ja. Dat, dat, ja, dat is hartstikke leuk. En dan zijn we natuurlijk, ja, we wonen niet met zo heel veel mensen hier om ons heen, maar er is natuurlijk maar één mooiste kerstboom. Ja. En dan, hè, dan hebben we meerdere mensen die kijken naar die mooiste kerstboom. Dus het is een beetje de vraag van ja, wanneer zet je dat ding in huis en dan ben je er eerst bij met je kleine zaakje. Dus daar links en rechts hangen we wel wat cadeautjes zo in de bos. Ja. Iedereen waar dat op staat: van oh ja, jij mag het cadeautje openmaken, maar de bom laten staan. Ja. En, en zo, zo vult iedereen op zijn eigen uh, ja, uh, manier kerst in. Maar de, de, de gemene deler is toch wel dat, dat het een groot familie happening is. Met een, en ik geloof dat het uh, in Nederland niet anders is. Waar, waar je uh, ja, op zo'n dag als vandaag met z'n allen bij elkaar probeert te komen. Alleen studenten. Uh, onze kinderen zijn nog niet zo dat ze buiten het huis studeren. Maar ja, als je, dat betekent dus ook vaak dat ze een, voor Europese begrippen een paar landen ver weg wonen. Ja. En dus met kerst naar huis komen. En, uh, en ja, dat is dan ook heel wat specialer. Als dat je elkaar toch ieder weekend ziet omdat van Groningen naar uh, ja, Amsterdam of om vice versa reizen... Ja, dat gaat allemaal prima. Maar dat is van Toronto naar Vancouver natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, ja, ja. Nou, we hadden met de correspondent in Australië... die vertelde dat iedereen daar tegelijk de pakjes uh, openmaakt. Uit een nee, soort van nee. enorme gretigheid. Is er nog iets uh, merkwaardigs <laughs> wat daar bij jou gebeurt? Nou, het, het, het, wat er bij ons zelf... is het zeg maar per tourbeurt. Dus één pak er iets en dan gaat het naar de andere. Maar um, wij leggen de nadruk niet zozeer op het, op het cadeau gebeuren... Um, we, hebben, we houden toch een beetje ook aan de Sinterklaas-traditie vast. Niet dat we dan daar elkaar over met cadeautjes. Maar we houden het vrij simpel, uh, vrij simpel met kerst. Uh, ja, we focussen eigenlijk meer op uh, uh, ja, het bij elkaar zijn. En, en we hebben nu een hele partij vrienden boven zitten waar we spelletjes aan doen zijn, etcetera. ja en, uh, en heb je iets als de, de kerstman, uh, uh, dat hij in persoon langskomt? Nee, nee. De kerstman komt in persoon heel weinig langs in Canada. Dat is voor de arme, de arme man is in de afstand niet te overbruggen. Maar je kunt wel naar de kerstman toe gaan. En dat gebeurt oh ja. ook wel oh. massaal. Dus ja. die, die maakt dan uh, zijn opwachting in een of andere forse shopping mall. Ja. Waar het lekker warm is en uh, dan, dan, dan mag je... Even op schoot zitten. Doorgaan. Dan mag je inderdaad op schoot zitten. Ja. En dan worden er foto's gemaakt. Nou, dat is wel het. Bij, ons komt, bij ons komt de kerstman met het watervliegtuig. Want er oh, ja? <laughs> is geen enkele mogelijkheid om, het, uh, om de goede man op het eiland te krijgen. Dus die komt, die komt uh, met het watervliegtuig. Dat is altijd erg moeilijk uitleggen aan de kleinere. Die dus verwachten dat er een span rendieren voor, <laughs> voor komen. Maar die zijn er volop. Ik dalle, alleen ja, daarmee ja. kun je niet zo'n zwemmen. Dus. Ja, dat is dan, dat dan weer dan een jong. En, en, nou, en al, die, al die vrienden die je nou boven hebt zitten. Wat ga je die voorzetten? Wat, wat staat er op het menu? Um, wij hebben zalm. Dat mm is -hmm. uh, een lokale visser die, die heeft zalm en heilbot. Dat zijn twee vissoorten. En dan een, een flinke partij groente en de, en de nodige. Wij maken altijd uh, worstenbroodjes. Wat dan schijnbaar erg klassiek Europees is. Wat ze hier niet zo goed kennen. Lekker, ja. Uh, ja, worstenbroodjes die bakken we ons dan ook helemaal wild. En yeah. die, die hebben we een hele hoop. En, uh, en, en wat we hebben we nog iets? Wat, wat... Oh ja, appelmoes. Ja. Oh. Dus dat zijn dingen die, ja. uh, die wij dan. Uh, maar dat is wel het mooie. Het is nu dan toevallig bij ons thuis te doen. Maar dat wil niet zeggen dat wij degene zijn die het hele menu in elkaar draaien. Dus er, er wordt links en rechts uh, afgesproken van... nou, ik neem, een, ik neem een groente mee, ik neem een voorgerecht, nagerecht... ik neem dit en dat mee. En we zijn met z'n twaalf, dus daar zorg je dan voor. Dus wij doen dat soort dingen. En dan neemt iedereen neemt zelf uh, voldoende mee... om het een heel gevarieerde maaltijd te maken. En het is niet zo dat wij, doordat wij dan toevallig de, de gastheervrouw zijn... dat wij ons helemaal... Uh, Klaas staan te koken achter het fornuis de hele dag. Mm -hmm. En dat is, dat is iets wat, uh, uh, als je toch over typische gebruiken hebt in Canada... dat is ook door heel Canada vrij gewoon, dat je dan um, ja, onderling afspreekt wie wat meeneemt... en dat je dus met z'n allen een maaltijd maakt en deelt, zeg maar. Yeah. Niet alleen met kerstmis, nu is dat wat, mm -hmm. zit er dan misschien wat meer Franje aan en wat leukere sausjes en zo overheen en kaarsjes, dus dat maakt de sfeer... Maar dat gebeurt ook wel uh, op andere momenten van het jaar... dat je met z'n allen een maaltijd deelt en iedereen neemt dan wat, uh, wat mee. Dus dat is, uh, dat is leuk. En dan hebben we morgen, wat in Nederland tweede kerstdag is... Ja. en waarschijnlijk in Australië is dat dan ook Boxing Day. Boxing Day, ja, precies. Ja. Ja, ja. Dat je, Mocht je dan cadeaus krijgen die je eigenlijk liever niet had willen hebben... die kun je dan in de box de doos inleveren bij de desbetreffende winkel... en die dan zonder overlegging van een rekening kun je... Uh, voor een vergelijkbaar bedrag iets anders uitzoeken. Nou dat is hier echt, ja bij ons eiland uh, gaat het allemaal niet uh, Maar in de grotere steden Vancouver, uh, wat hier dan nog dichtbij ligt, ja daar, is het, uh, daar liggen ze met slaapzakken nu al voor de deur. Uh -huh. Om dan morgen de, uh, de eerste de koopjes binnen te halen ofzo. zo nou, dat gaat allemaal een beetje langs ons heen, ja. ja Nou Lo, ik wil je heel hartelijk bedanken voor jouw uiteenzetting over kerst in Canada. Ja leuk dat je belde joh. En uh, ik wil je heel veel plezier wensen nog. Uh... Ja, Luister waar dan ook in Nederland of elders in de wereld. Hetzelfde en vanuit Canada ongelooflijk fijne dagen. En uh, maak er iets moois van het volgende jaar. Zeker, helemaal voor jou ook. Dankjewel. Oké, okay, dank je. Dank je Alex. Dag Dag. And Christmas is coming. So my snow is falling all around. In Chicago, the wind is blowing. From Honolulu, the waves are washing ashore. In Miami, the temperature. We even zijn in het land van de eeuwige winter Canada. Het was in dat land waar Jesse McCartney in 2004 een kersthit scoorde... met dit nummer One Way or Another. Rodan al khalidi laten we aan het begin van de winter optimistisch zijn. De dag is verkort van acht uur naar drie. Van drie uur naar vier muren. Maar ik ben nog optimistisch dat de zomer komt. De echte zomer. Als mijn handdoek mijn bed op het strand is... De deadline van mijn vertrek leeft nog en ik ben nog optimistisch. Ik wil niet meer praten met Joris, Jan of Daan over werk, economie en integratie. Maar ik wil praten met Juan, Rodrigo en Gonzales over de mooie vrouwen in Villa Branca. Zet de tijd even stil. Niet zo lang geleden, een paar seconden. Draaien de wijzers nog een volle ronde. Je vraagt je af. Waarom is de klok gestopt? Wat is de tijd? Het duurt uren voordat de laatste bus pas rijdt. Bedenk dan. We zijn verwend. Realiseer je wel. Voor sommigen komt het einde eerder snel. Ik zet de tijd even stil. Niet zomaar. We zijn zelf het grootste gevaar. Want kijk eens naar het televisiebeeld. Zie je drama. Haat en jaloezie gaan samen. Waarom mama? De mensvlucht voor zijn tranen, waar naartoe? Zijn wij het? Die weten hoe. Verdrijf de angst uit de levensnacht. Hé, hey, is er iemand die toch even lacht? Die wacht tot de klok twaalf slaat? Weet nee, het is nog niet te laat. Ik zeg pap. Zet de tijd even stil. pap. Stel je voor, een wereldzondige gil. pap. Verleng het, het levenskoord. Papperle, pap. Vrijd je geest. Zorg dat iedereen je hoort. We zijn tijdloos. Rietje, geen dag gaat zonder. Stop het Rietje, drama. Rietje, kan je ogen sluiten? We zijn tijdloos. Rietje, dit is het uur. Tijdloos. De finale van de eeuw. Decennium van drugs, van grimmies en van veel geschreeuw. Het is genoeg. We Slaan elkaar de koppen in Hel, maak in hemelsnaam, een nieuw begin Het is genoeg, de aarde is ziek, maak haar beter Temper de koorts of het wordt heter en heter Onder je voeten willen tij worden gekeerd Dan is niets verloren, hopelijk is er geleerd De tijd staat nog even stil, niet voor lang Ontsteek straks het licht van goede wil Sta op, verhef je op eigen kracht Hé, hey, de oprechte mens weet hoe je geluk toelacht hij wacht tot de klok twaalf in slaat en zegt nee, het is nooit te laat. Hij wacht al lang en weet waar het om gaat. Ik zeg pap, -pap. staat de tijd nog even stil? Pap, pap, nog seconden, de wijzer vertoont een tril. pap, -pap. wacht het is bijna een nieuw jaar. Papperle en nieuw heeft geen einde. Vandaar, we zijn tijdloos. Je, zet je maar Stop het drama. De klap ik door. Je, dit is het duur, is de... Oneindig tijdloos. Geef je vol. Kleine aardling, kijk eens omhoog. Regens daar, weet niemand waar, is ieders geloof. Happy New Year. Morgen al en morgen weer. twee exemplaren van deze single uh, Thuis. En als ik uh, soms niet geloof dat deze plaat bestaat, dan kijk ik even naar het andere exemplaar en denk ik van ja, nee. is toch werkelijk uitgebracht. Het is een vreemd nummer. Rolf X Wouters, misschien heeft u hem herkend. zet de tijd even stil. Zijn versie van uh, Dear Mama van Tupac uh, ontsteekt straks het licht van goede wil en uh, meer bizarre teksten die erin zitten. Maar hij is altijd mooi om tegen het einde van het jaar om hem nog eens eventjes uh, opnieuw te horen. Vlak voor de kerst uh, traden ze weer een paar maal op in Engeland. Def School, opgericht in het midden van de jaren 70 in Liverpool en onverslijdbaar. Luister maar naar What A Way To End It All. Oh, it's sewn up, you've got it made, I'm out of love Yeah. Okay. Def school, what a way to end it all. Ja, eerste kerstdag is voorbij. Straks zijn er gewoon weer winkels open. En kunnen we gewoon weer naar binnen gaan en dingen aanschaffen. Misschien wel voor vanavond, bijvoorbeeld in de supermarkt. De buurt super. Goedemorgen. Goedemiddag. Dat zit zo, ik ben een klant. Goedemorgen. Goedemiddag. Een klant, wat interessant. Goedemorgen. Goedemiddag. Wat heeft u hier zo al?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 Maar voor kerstpakketten? Waarom, waarom kerstpakketten? Ja, maar kerstpakketten dat je zegt. Tjonge jongen wat een kerstpakket. Of kerstpakketten dat je zegt. Tjonge jongen waar hebben ze die oude kleren zo je vandaan gehaald? Kerstpakketten dat je zegt. Tjonge jongen waar hebben ze die oude kleren zo je vandaan gehaald? Ja, dat is weer nieuw. Oh, waar nou doet u die dan aan? Die hebben we niet. Wat heb u dan voor kerstpakketten? We hebben helemaal geen kerstpakketten.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 Kerstkaarten met hartelijke hij uit Doetinchem. Wat voor kerstkaarten? Kerstkaarten met hartelijke groente uit Doetinchem? Nou, dat is weer nieuw. Hm, huh, waarom doet u die dan man? aan? Die hebben we niet. Maar wat hebben u dan voor kerstkaarten? We hebben helemaal geen kerstkaarten.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 Goedemorgen, goeiemiddag. Nou dan ga ik dan maar weer. Ja, goedemorgen, goeiemiddag. Dag tot de volgende keer. Goedemorgen, goeiemiddag. Tot de volgende, volgende keer. keer. Voor agendabeheer en vooruitplanning was dat van de Shepard. What are you doing? New Year's Eve. Maar eerst nog even, tweede kerstdag. De kerstnacht tussen de eerste en de tweede dag komt bijna tot een besluit. Wij, Rolf, Wouter, Steven en Axel, hopen dat we je dingen hebben laten horen... die je kerstgevoel versterken, verlengen of draaglijk maken. Volgende week doe ik het nog eens in Adelien's afwezigheid... dan opnieuw met live muziek. En tot slot proosten we op wie of wat je maar wilt. Dat kan één ding zijn. Het kunnen er meerdere zijn. Je kunt de hele wereld in je glas laten dansen. Denk aan wie je wilt, want iedereen is vandaag in je leven. Of dat nu kan of niet. Want het is kerstmis. Prettige dag. Ik drink op de mensen... Die bergen verzetten en die door blijven gaan met een kop in de wind. Ik drink op de mensen die nog risico's nemen en die blijven geloven met het geloof van een kind. Ik drink op de mensen die dingen beginnen waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. Ik drink op de mensen van wagen en winnen, die niet willen weten van water in wijn. Ik drink op de mensen, die blijven vertrouwen, die van de boeren niet vragen hoeveel en waarom. Ik drink op de mensen die door blijven douwen, van doe het maar wel en kijk maar niet om. Ik drink op de mensen, die alles verloren. Die weg zijn gezakt en ondergegaan. Ik drink op de mensen die daarna herboren, dankzij zichzelf weer op zijn gestaan. Ik drink op het beste van vandaag en van morgen. Ik drink op het mooiste waar ik van hou. Ik drink op het maximum wat er nog in zit. In vandaag en in morgen, in mij en in jou.